Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben vandaag een dagje vrij. Afgelopen weekend was er mogelijk een cyberaanval. Het hele interne netwerk is offline gehaald en lessen kunnen daardoor niet doorgaan. Deze studenten hadden dat even gemist. Ja, ik kom hier nu studeren eigenlijk. Geen computer nodig, geen wifi. Ik heb mijn laptop bij. Je hebt nog niet gehoord dat er een cyberaanval is geweest en dat alles plat ligt. Nee, ik luister niet zoveel nieuws. Het is nog onbekend wie er achter de aanval zit. Rond vier uur vanmiddag komt de universiteit met meer informatie. In het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch is vannacht brand uitgebroken. Een aantal patiënten is daarom overgebracht naar een ander ziekenhuis in Uden. De brandweer was er snel bij en wist de brand te blussen. Niemand raakte gewond. Ouders die een kindje op de opvang hebben zitten... zeggen dat er vaak niet naar ze wordt geluisterd. Kinderdagverblijven zijn wettelijk verplicht een oudercommissie te hebben. Maar niet overal is dat het geval. Ook wijken ze soms af van adviezen van ouders over bijvoorbeeld de prijzen... terwijl ze daar een goede reden voor moeten geven. Dat zegt deze hoogleraar. Niet elk advies hoeft onmiddellijk te worden overgenomen. Dat niet. Maar de kinderopvangaanbieder moet wel aangeven... waarom je wel of niet met een advies meegaat. Nou, In een aantal gevallen zie je dat zeg maar, de kinderopvangaanbieder... niet alleen geen tijd heeft, maar ook geen zin heeft in die ouder. En dat is wel kwalijk. Als ouders ontevreden zijn, kunnen ze niet makkelijk overstappen... omdat veel opvangplekken een wachtlijst hebben. En een Nederlander die afgelopen weekend naar de kant van de weg... werd gehaald door de politie in België... probeerde met een opmerkelijke smoes onder een boete uit te komen... De man had gedronken en had ook cocaïne in zijn bloed. Dat laatste kwam volgens hem doordat hij had gezoend met vrouwen die hadden gesnoven. De politie van Mechelen zegt dat ze nog nooit zoiets hadden gehoord... maar dat het technisch niet mogelijk is om op die manier zoveel coke binnen te krijgen. De bestuurder had ook geen rijbewijs of kentekenpapieren bij zich. Hij kreeg twee boetes van dik 1200 euro per stuk en die weigerde hij te betalen. Als hij dat niet snel doet, wordt de auto in beslag genomen. Het weer nog, let op als je de deur uitgaat, want landinwaarts kan het nog een beetje glad zijn. ook hangt er op sommige plekken mist. Het blijft vandaag droog met af en toe wolken, maar ook zon bij max 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Dat is het, Jelmer, zo'n beetje de, het hele eerste dus, uh, en tweede uur. Dat is weer een lekker politieke uitzending, uh, ja. als ik het zo zie. Nou ja, uh, Jelmer heeft u wel gehoord, die doet de techniek en ook de, uh, de jingles er tussendoor. Uh, Ger Loogman heeft een gedeelte van de redactie gedaan, ik ook een beetje. Mijn naam is Ben Zonneveld en uh, wij gaan luisteren naar een stukje muziek.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 Maar er zat er wel weer een boodschap in. Uh, er is een beetje onrust in de wereld. Uh, ja. Je moet een beetje meer naar elkaar kijken... als uh, uh, wat men uh, vroeger deed. En er is een mooie serie, uh, De Woeste Grond. Die gaat over nabeurschap. Hmm. En dat zou in Zandvoort ook wel weer een keertje terug mogen komen. Gewoon eens een beetje uh, met elkaar uh, praten. Met elkaar doen. Gedag zeggen aan elkaar. In plaats van uh, botweg uh, de, de ik-ik-ik-mentaliteit ik uh, okay. plegen. Nou, we gaan luisteren. We gaan luisteren. jaar zelf daar een stapelblad. Is er steekendeur bestaat hier. Over onze nieuwjaarsreceptie. Anders is niet ongebruikelijk iets anders. En dat klopt. Want waar andere gemeenten dat allemaal zelf doen, zo'n receptie? Doen wij dat met elkaar, met alle verenigingen, met alle mensen die je hier om u heen zitten, met die mooie banners en met een comité, vol bevlogen mensen die het allemaal voor ons organiseren. En ik wil mijn grote dank en mijn grote uh, uh, waardering uitspreken voor jullie kansen, voor Ben uh, Zonneveld, hoorden we hoorden hem net, en A.T.R.S. ook, die dit allemaal mogelijk maken. U mag voorstaan, kan u sturen. Ik ben heel het op dit jaar bij. Vorig jaar moest je ons helaas noodzakelijk op afstand volgen. Maar goed, het was fijn dat je er dit keer weer zo volgende moet tegenaan komt. En ik wil ook Marcel, zijn buskunnen achter, en zijn team bedanken voor de catering en de verzorging. En natuurlijk Petro Kessel voor de muzikale aanwijzing. Hij is daar achter in de kerk. Ga vooral ook even luisteren. Want een de een het is onze gewoonte om deze receptie te doen midden in de samenleving. En vorig jaar waren we bij Nieuw dit jaar zijn we hier in onze krachtige Dorpskerk. Mijn dank gaat dan ook uit naar de de dominee en het kerkbestuur voor het beschikbaar stellen van deze kerk en voor de ongelooflijk fijne samenwerking die we daarin hebben. Lieve mensen, vandaag is het inderdaad met een dubbel gevoel. Uh, want hoewel wij hier feestelijk bijeen zijn, uh, heeft deze dag ook een ja. zwarte land. Vanmiddag waren wij Gertrand Duijs en ik namens de collega en de raad aanwezig bij de uitvaart van onze oud-wethouder Regen van Haas. Hij is op 30 december um, uh, in het vorige jaar 20 vroeg overleden. En hij is graag twee jaar van 2020 tot 2022 wethouder geweest in onze gemeente. Hij was een zeer betrokken en een bestuurder. Hij had ook de korte tijd dat hij hier gewerkt heeft in groot groothartige Hij was nauw betrokken bij onder andere de jeugd, sport, het jongerenwerk tussen Heen. we zijn ongelooflijk dankbaar wat hij in die jaren voor Zandvoort gedaan heeft. En wat hij voor de Zandvoort dus betekend heeft. Zandvoort Bij de een nieuwjaarskundige toespraak als deze wordt het de um, Maar dat wordt niet uitgebreid. Toch neem ik kort even mee naar de vrijdag voor Kerst. Ik werd een twaalf uur geïnterviewd persoon zoveel insight bij de Kerstboom in ons raadhuis. En ze vroegen mij aan mijn gezicht, vorig jaar. En ik vertelde dat het met name politiek een, een relatief rustig jaar was Ik heb beter opgetreden. Want in mijn omgeving weten mensen dat als ik hoef dat het rustig is, dat er niet heel veel gebeurt, dat er bijna geen wet is, dat er vervolgens toch zaken zich anders willen ontwikkelen. Uh, en natuurlijk, ik weet, het hoort bij de politiek, maar ik moet voor de kerst van we toch een andere politieke situatie met één partij niet zoals ze zich twee uit het college. Dat hoort bij een politiek bedrijf, maar ik spreekt toch echt mijn eerste hoop uit uh, dat wij de komende periode ook zelf, ik dat alle partijen er constructief inzetten, zodat we het goed bestuurbaar kunnen houden om dit de prachtige plek te laten zijn, verblijven. Uh, ik vind het ook het heel erg jammer dat met Hendricks als wethouder van missen. dat gaat volgende week vertrekken. Het college van BNW werkt uitstekend en een heel veel persoon. en daar is een, was hij een heel belangrijk onderwerp. En natuurlijk, in Zandvoort is het noodlust. Als dat zo zou zijn, zou ik me pas echt zorgen maken. Er gebeurt in onze gemeente altijd wat, en dat maakt het hier ook heel erg bijzonder. Kijk alleen al naar de evenementen. Dat zijn er bijna 120 per jaar. En, maar onze grootste attractie blijft toch wel aan het strand. Dat bleek ook afgelopen nieuwjaarsdag. Want het duik ging niet door, maar toch was het met allemaal mensen die het kwamen recreëren. Ik zeg dan ook tegen iedereen die zich zorgen gemaakt over het vertrek van de Vroege 1 over twee jaar en over het sluiten van het casino. Hele mooie attracties we in de hele te tekenen, waarvan ik zeker weet dat ze niet zouden bestaan in Zalvoud. En niet waar vaak met licht en geluid, vaak aangestuurd door huiden die hier prima zouden passen. En, en doe alleen maar wijzen dat het Street Art Festival wat vorig jaar het eerst heeft plaatsgevonden, wat mij betreft de opnacht, naar komende jaren niet groter en mooier wordt en heel veel mensen naar zo'n kijken. Uh, en velen maken soms een vergelijking met het dorpje van Asturix en Lopex. Maar ze vergeet daarbij één. En dat is dat naast het vesten met de Romeinen het dorp ook uitkomt om uh, meestal voor de viskraan van naar de op elkaar neerzetten te slaan. Uh, en ik wil dan ook van de beide vergelijkingen in het afstand Want hoezeer wij onszelf voor het kunnen denken. Dat we het middelpunt van de aarde zijn. Dat zijn we niet. Het grootste dorp bestaat alleen en strikt. En we bestaan in deze gemeente bij gratie van het feit dat we gelegen zijn aan het stad. En dat mensen daarom graag hier moeten komen. Onze welvaart hangt we primair samen met onze lichaam. En dat doen we, moeten we koesteren en daar moeten, moeten we diep dankbaar voor zijn. Want, 200 jaar geleden was soms een arm dorp. En gelukkig waren er een aantal mensen die het scherpe inzicht hadden om de in Europa opkomende afkantuur te omarmen en op die manier Zandvoort in de vaart der volgende landen te laten stijgen. We gaan dit uitgebreid hier in de komende jaren en we gaan stilstaan bij dit keerpunt in onze geschiedenis. Zoals gezegd, Zandvoort is bij de gratie van onze omgeving, onze ligging en, in de van Amsterdam. En dat stelt ons voor een duurder plicht om ons aanbod.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 We zijn ambitieus om de kwaliteit van onze evenementen, maar ook van de beleving van de bezoeker aan onze badplaatsen te verhogen. Kijk daarbij bijvoorbeeld naar de plannen voor de midden die de afgelopen commissie in onze raad zal zijn besproken. Ambitieus waar het gaat om het verzorgen dat de druk van de toerisme en de leefbaarheid gelijktijdig kunnen blijven opgaan. Ambitieus, op het gebied van woningbouw, kijk naar het geïnteresseerde woningbouw en waterkomenplein en de stappen die we bijvoorbeeld maken bij Teuridex, menezen en het Badhuisbrein. Kijk ook naar de fantastische initiatief van de autostrijder met nieuwbouw in Noord en de Duimmaster op het terrein aan de Van De speciale aandacht gaat ook naar Newport, Onze ambities zijn daar Daarnveld. De gemeente heeft nu al 23 miljoen beschikbaar gesteld voor de hergevingsting van Nieuwnoord. Dat is heel veel geld. In de eerste veranderingen zijn we het dus al zichtbaar. Daarbij hebben we ook aandacht voor de gevoelens van onveiligheid die er bij de zijn. Samen met een andere andere jongerenwerk, politie, jeugdroma's zitten we bovenop en doen we wat we kunnen en kijken op ieder moment wat we nog beter kunnen doen. en de veiligheid zijn ongelooflijk belangrijke thema's in het spel. Zeker de overlast, de warmtage. De warmtage. Helaas. Dat is een algemeen maatschappelijk probleem. En dat neemt toe wanneer de temperatuur oploopt. Mijn boodschap is daarbij heel erg duidelijk. Als je hier komt, de je te zieken, dan ben je niet helemaal. Ik heb ik niet het uit. geboren, en wat me daarbij opvalt, is dat de de op Stamisch, waar het niet voor iedereen, meer voor de Japanners, maar dat ze zelfs uit Leedsland, Huberberg, en de Bondesstreek komen. En dan kunt u zeggen, we zijn aan nou blij als we het hebben in Nederland, maar liever niet voor iedereen. Um de overlast, kunt u geleden? We zijn kort geleden in de stekeningen geweest, is een zeer inspirerend wegbezoek met een groot aantal mensen van de handel van de politie Om te kijken wat we daarvan kunnen leren en de lessen die daar leren nemen dus dus ook mee, zoals daar zal voor de zulkhoogte van het seizoen hier we hier heranderen. Daarna we onderwijnen. Ja. En met onze partners werken we steeds vaker samen om signalen te herkennen en op te volgen. En hierbij is echt de beeld vanuit inwoners heel erg belangrijk. Dus Dat. Dat, niet, in wij dat het een lokale economie is, daar niet terughoudend in zijn. En we hebben de afgelopen periode gezien dat dat tot kan leidt met het oplossen van problemen. We staan bezig. Hè? De uitdagingen waarvoor staan als het gaat om en klimaatveranderingen, enorme snelle technologische ontwikkelingen en de bijna ongetwijfeld macht van een aantal grote techbedrijven die voor een belangrijk deel op ons leven bepalen. We moeten met veel kijken. water, verwarming, licht, internet. We met de gewoonste zaak van de wereld. Maar het uitvallen van één of meer verkiezingen is met dat bij het meer, meer dan een beeld.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 Op de site van de en op de land is nou informatie over te vinden. Je gaat daar aan kennen. Maar lieve mensen, zelfredzaamheid gaat veel verder dan het aanslaffen van een overlevingspakket. Zelfredzaamheid betekent dat we elkaar aangewezen zijn en ook vaak, uh, ook er voor elkaar moeten zijn. En dat betekent dat we elkaar kennen en elkaar vinden. Mocht zo'n situatie ontstaan, dan vallen we terug op onze oude structuren, zoals bijvoorbeeld de NAMERS.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 En ik kijk daarbij ook naar de naaf. Want waar wij in de talen van gemeenschappen weten dat we elkaar nodig hebben, welke taal uit de residentie, de coalitie, de mensen uit elkaar krijgen niet. Wat we nodig hebben is een landelijke overheid die verbindt. Die zorgt dat als het op aankomt, we in tegenover elkaar gaan. Maar laatst Onze Zandvoetse filosoof Deon Ballers heeft even gezegd: aandacht moet uitgaan naar waar dat thuis hij zei dat hij tijdens de corona-crisis waar hij continu vraag gekregen over het wel of niet doorgaan van de formule 1. En voor hem was het ondergeschikt. Hij moest de aandacht juist uitgaan naar wat het belangrijkste was. De vlaggen voor zonder lopen. En we zien het vaak. Onderwerken worden uitgesproken, terwijl voor het eigen probleem geen aandacht is. Op social media, papegaaien, daarna en de algehele zorgartsgroep alleen te zien krijgen wat onze mening bevestigt. En als er handen tegen is, staan we vaak gepolariseerd tegenover elkaar. Iets is zwart, iets is wit, grijs tij, tinten lijken niet te bestaan. Terwijl we allemaal weten, dat zaken we nooit zwart-wit zijn. En dat de meeste mensen gewoon gematigd denken en alleen maar het beste op zichzelf en hun omgeving doen. Ik ben in deze ruimte niet de eerste die spreekt over vertrouwelijkheid. Luister en we doen naar elkaar. Het zijn waarden die hier voorzien die zowel in de kerk, moskee, als de sint-Trek op worden. Respect voor elkaar, voor geloof, standpunten en meningen, en respect voor iemands gehaardheid of afkomst. Ik hoor vaak dat we allemaal hetzelfde zijn, en gelukkig is dat niet zo. We zijn niet allemaal hetzelfde, we zijn allemaal verschillend, maar juist onze verschillenheid maakt ons dus als mensen bijzonder. We laten elkaar behandelen als gelijk, zeker in een wereld waarin we vieren dat we straks 80 jaar geleden geweest werden. dit is iets om elke dag bij stil te staan. We zien gelukkig in onze gemeenschap veel voorbeelden van de verbinding. En het mooiste vraag is nog wel vorig jaar, na de schoenen Conny, over uh, de koppel, hoe uh, de zandvoorters um, uh, elkaar helpen, zo gaat dat op het strand, iedereen wil mee uh, om het strand in de strandmetten uit te dragen. En het afgelopen jaar, uh, hoe we met elkaar ook uh, om de eigenaar van Mango heen zijn te staan op het moment dat hij mishandeld werd. Uh, de stille tocht in Noord naar een vreselijke steekpartij zijn prachtige voorbeelden van verbinding en mensen die hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Het zijn heel mooie voorbeelden, en uh, de laatste, die koesteren en omarm. Lieve mensen, die kijken ondanks alle uitdagingen vraagstukken naar, naar een uitdaging zonder jacht. naar is prachtigste naar het vijfde epicentrum van de f naar het eerder Street Art, naar Zandvoort Art, wat in 2021 begonnen met 20 kunstenaars. En, en de afgelopen editie waren er 80. En nu staan in een rij om mee te doen. En ik haalde al aan de viering van 200 jaar badplaats. En dat gaan we misschien verschillende momenten vieren. Dat betekent dat we daar net ook de komende jaren een andere tijd verleden. We starten met een historisch onderzoek, waar nu een begin gemaakt is. En u zult daar in een Zandvoortse Heel veel over de krant. Zo wordt dus over die krant gesproken. We leven in een geweldige dorp. Want kijk naar de laatste editie van 2024. heet in die krant voor het jaar het Er stonden hele mooie dingen in. Zicki en Dins werden genomineerd voor een een van twee kenners uit Zandvoort. Bodine Monette stond in de nationale finale van Duitsland voor het Eurofysisch Zonfestival, ook in Zandvoort. We hebben een Miss Universe in Nederland, Veet landman. Wendy Moore, de best, stond in de talentstage van de Maas van de Terug in de tijd van Yves Berendsen, was dit zomer hier van 2024 en stormde tot 2001. Ik neem aan dat er al zijn twee optredens in de ziekte van de zomer. En maar liefst drie zelfvoorzitters zijn genomineerd voor de persoon van het jaar in het Nederlands. Die kan zo ook doorgaan met het Lieve mensen, op Zandvoort is een geweldig gelijk op te bouwen. Kijk alleen al naar de vele organisaties van heen die zich hier presenteren. Met meer dan 46% van onze inwoners die zijn Zandvoort en Zandvoort werken. Dat blijkt uit onze laatste tijd. Dat is echt heel bijzonder. En daar mogen we ook met elkaar aan het oorzaak zijn. Lieve mensen, 2025 wordt een bijzonder jaar. Het is het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 20, 2026. En tijdens deel daarmee al een heel spannend jaar. Ik ben ook blij met de vele aanmeldingen voor de cursus Lokale Politiek die gisteravond is begonnen om laten hopen dat een aantal deelnemers, nu heeft het een in onze gemeenteraad heeft te zien. Ik sluit af, ik heb het vaker gezegd, we zijn nu niet door. Soms het wel in de komende jaren veranderen. Maar ons DNA blijft hetzelfde. Wees niet bang voor de bedoeling. ...of het onderwerp... Ja. ...maar informeer je... ...blijf met elkaar in gesprek... ...zie naar elkaar... ...en laten we met elkaar een mooie uitvoeren ...en graag op het glas... Ja. Ah. ja, dit was hem dan... ...de toespraak van de burgemeester Molenburg... ...die tegenover mij zit. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, volgt u ervan? Uh, ik, ik vond het een ongelooflijk fijne bijeenkomst... Uh,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 nou ja, er wordt niet op de man gespeeld. Er is op zich een, een, een constructieve manier van samenwerken. Wat ik altijd prettig vind is om ook te zien dat coalitie en oppositie niet lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar dat dat ook door elkaar kan lopen. Dat er af en toe ruimte gegeven wordt aan coalitiepartijen om ook eens wat anders te vinden. Mm -hmm. En dat de oppositie ook gewoon meegenomen wordt in dingen. Dus in dat opzicht vond ik het politiek een, een, een prima jaar. Leuk. Ook uh, ervaring in de politiek.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 En die maakt echt onderdeel uit van een, van een goed functionerend team van het college van BMW. Dus dat vind ik, vind ik altijd verdrietig als dat in de politiek mm -hmm. gebeurt. En ik, nogmaals, ik heb het vaak meegemaakt, ook in mijn tijd als wethouder heb ik collega's zien komen en gaan. Onder allerlei omstandigheden. Maar dat is nooit leuk. Het is leuk als je de rit gewoon uitmaakt, toch? Zeker, ja. En dan als burgemeester. Wat is het, leuke als het leukste van de burgemeester die afgelopen jaar...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 goed met elkaar. De politie werkt hard. Handhaving werkt hard. Uh, Spanelanden werkt heel hard om het dan allemaal weer in orde te krijgen. Um, en tegelijkertijd, ja, natuurlijk ook weer fantastische hoogtepunten. Formule 1, uh, vierde editie was natuurlijk prachtig. Hmm. Ik vond street art vond ik geweldig. Uh, echt een aanwinst voor Zandvoort. <kwijls> um, ik, ik, ik had toevallig een, een, een diner met uh, alle burgemeesters van Noord-Holland.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 Ja, goed. Het, het, het, het, het, en hij gaat nu tot de rotonde. Ja, maar het gaat er ook om dat je uiteindelijk gewoon in je uitstraling... Uh, ja, echt, echt iets krijgt waar mensen ook speciaal voor naar Zandvoort komen. En dat zie ik nu op Zuid gebeuren. Hmm. Daar gaan we zo ook nog uitgebreid met de wethouder Kloet over hebben in het tweede uur. Die komt ook nog, nog langs. langs. Um, u, bent tegen een, uh, u bent voor een landelijk vuurwerkverbod.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 Uh, is het mogelijk dat Zandvoort volgens dit jaar een uh, vuurwerkverbod gaat doen? Ik denk het niet. Zolang dat landelijk uh, uh, er niet is, uh, acht ik dat weinig kan werken. Nee, zolang het verkopen mag, weet je het ook afsteken ja. natuurlijk. Ja. Nee, dus dat, uh, nogmaals, dan is het symboolpolitiek. Daar zie ik niet zoveel in. Nog even kort, want de tijd gaat uh, ook gewoon door. Uh, Zandvoort is jarig als badplaats. Gaan we nog wat doen?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 Uh, Ziekenverzorgende, een wijkverpleegkundige in Haarlem. En daar heb ik veel uh, te maken gehad met mensen met een haperend brein. En, uh, maar toen ik daar 25 jaar die verpleging. Ik dacht jeetje, min als boerenzoon. ik moet toch, ik wil weer naar buiten. Ja. En toen is het mijn geluk om boswachter te worden, ook 25 jaar. En die combinatie. Dat, uh, toen heeft uh, Leontien uh, van, van de Zandstroom. Ja, ja. me uitgenodigd of ik niet bij hun één dag in de week. of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 Want bewegen is heel goed he, voor de geest. en ja, uh, voor, voor alle de mensen trouwens. Ja, ja, voor alle mensen. Eigenlijk. Ja, nou he? ja, Het is voor alle mensen lekker ja, om, uh, om. Zeker ja. nu uh, met een klein beetje vries eroverheen. Ja, en, en ja, ik zeg altijd: de natuur is, is genezend, toch? Is dat dat, dat zie ik, heb ik zoveel gezien. Wat wat mensen die, die dan een hoofd vol zaten. En dan gingen ze die wandelingen doen en zo. En, nou, neem maar We even... even wel, uh, in de coronatijd, zeg... Jeetje, min, er was helemaal niks open. Nergens konden ze heen. En wij hadden enorm... <tossimus> Duin wel. Ja. ja. En, en het was echt een multiculturele ja, die tijd mocht je mocht je toch wel gelukkig prijzen... dat je aan deze kant van de wereld een beetje aan het wonen was. Want je had de zee. Uh, je had de duinen. Je kon ja. wandelen. Je kon alles doen. Ja, inderdaad. Um, het vriest...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 ja, van allerlei plantjes. Maar ook dieren, vlinders gaan weer op de mm -hmm. viooltjes zitten die daar... de duinviooltjes die daar komen. Ja. Dat groeit en bloeit. Um, het is nu winter. En toevallig vriest het vandaag. Uh, we hebben hele zachte winters de laatste tijd. Ja. Merk je dat aan, aan de dieren in, het, uh, in, in, in, de, in de duinen? Ja. In je het hebt, gebied? Ja. Kijk, je hebt, je hebt toch minder uh, ja, zeg maar slachtoffers. Uh, van, ja sowieso hadden we dat met de, met de herten wel. Dat is sowieso nou minder, hè, omdat uh, er zijn veel minder herten. Dus uh, er is voldoende voedsel nog als er nu met hun pootjes... Als er echt sneeuw zou liggen, hè. soms hadden we wel even weken met sneeuw... en dan moesten ze echt met hun pootjes, uh, die, die, met hun die nagels, zeg maar, de hoefjes... het, het gras tevoorschijn uh, zien te krijgen... en daar het lekkere gras nog weer uit te, zien te halen...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 eigenlijk nog veel sterker als de mens... die past zich steeds weer aan. Ja, ja. Ja. Je hebt nog van alles opgeschreven, zie ik. Dus, uh... Ja, ja ik, ik, ik, ik, over de dieren in het duin. Ja, de, de, de konijnen bijvoorbeeld, hè, daar gaat het heel slecht mee. We zijn de o, ja? laatste Ja. Konijnen gaat het enorm slecht mee. We hebben die telling... Ik dacht juist dat het, uh, uh, waarschijnlijk al een aantal jaar geleden... Wordt het weer groeiende. Nee. nee en nu is het is weer... Toch, ja, want ze doen elke keer die telling. Ja? En dan zien ze...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 Nou ja, en dan, en dan heb je de vogels. Er is toch ook een andere ander verandering. De nachtegalen komen weer langzaam meer terug. <coughs> het wordt ruiger weer, omdat er minder herten zijn. Af en toe zien we al een zeearend hier overvliegen. He, dat mooi. is de vliegende deur. Dus uh, nou, het blijft gewoon uh, genieten in het duin. Uh, ben. Hoi.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 that I ran to you Only blue or black days Electing strange perfections And any stranger I choose Would things be easier God knows I've fallen just a little, oh, little bit Every day I've said fallen in love just a little, oh, little bit